Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van nws op 3. Het is hommelus bij de belangrijkste club van de EU, de Europese Commissie. De Franse eurocommissaris Thierry Breton stapt per direct op. En hij steekt niet onder stoelen of banken. Waarom? Hij heeft zijn ontslagbrief op X gedeeld... waarin staat dat de baas van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen... achter zijn rug om aan de Franse regering heeft gevraagd... om iemand anders naar voren te schuiven. Je hoort onze correspondent Kiesja Hekster. Wat hier allemaal achter zit, dat speelt al een tijdje... is dat Ursula van der Leyen bezig is... Dus om haar nieuwe Europese Commissie samen te stellen. En zij wil daarin meer vrouwen dan door de landen zijn doorgedragen. Er was een uitzondering dat ieder land twee kandidaten... een man en een vrouw zou moeten moeten voordragen. En dat was als ze de huidige eurocommissaris nog een keer naar voren zouden schuiven. Ja, Frankrijk hoefde dus geen vrouwelijke kandidaat voor te dragen, maar kennelijk heeft von der Leyen dat wel aan president Macron gevraagd. In een nachtclub in de Duitse stad Keulen is een explosie geweest. Een medewerker die aan het schoonmaken was, zou zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens Duitse media is op bewakingsbeelden te zien dat iemand vlak voor die explosie een tas bij de ingang van die club zet. Een Belgische schooldirecteur is ontslagen omdat het schooljaar een week te laat begon. De roosters voor een grote groep middelbare scholieren kwam niet rond. En ook waren de klasindelingen niet op orde. Ja, leraren die hadden er zo genoeg van dat ze naar het schoolbestuur zijn gestapt daar in België. En uiteindelijk is die schooldirecteur dus ontslagen. En het is dag nummer 1 van de minimaal 180 dagen van controles aan de Duitse grens. die voert Duitsland naar eigen zeggen in om illegale migranten en terroristen tegen te houden. En voorlopig leiden de controles nog niet tot files. Nou wij konden doorrijden, maar we hadden het wel gehoord. Dus wij hadden al zoiets van, oh misschien dat we in de file komen, dat wisten we niet. Maar ja, we kwamen hier aan en dan is het toch wel even heftig. Dat je denkt, oh ja het gebeurt nu echt. Ja, een beetje onzin. Nou ja, het valt eigenlijk mee. Het is, uh, het is nu nog heel rustig. De controles hebben ook al succes, want inmiddels heeft de Duitse politie meerdere mogelijke drugssmokkelaars betrapt. Het weer dan nog, veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag zijn er in het noorden en het westen wat opklaringen met zon. Op andere plekken nog wel kans op een buitje. Het wordt 19 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 6.9 RF FM SFM The show of emotion Should I be fine? Come Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is vannacht een ziekenhuis ontruimd vanwege de overstromingen. Zo'n 80 patiënten moesten weg omdat het water het ziekenhuis binnenkwam. Eén persoon kwam om het leven. Bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen gedood, melden Palestijnse bronnen. De meeste kwamen om bij een luchtaanval op een woning in het midden van de Gazastrook. In India zijn meer dan 100 fabrieksmedewerkers van Samsung opgepakt... omdat ze van plan waren een stakingsmars te houden. Volgens de autoriteiten was er geen toestemming voor. De medewerkers willen meer loon, betere werktijden en erkenning van hun vakbond. Het weer, veel bewolking. In het noorden en westen breekt de zon nog door. Het wordt een graad of twintig.